Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Duitse stad Trier is de aanslag van gisteren herdacht. Midden op de dag reed een automobilist in een drukke winkelstraat in op voetgangers. Dat deed hij zichzaggend om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Vijf mensen overleefden het niet, onder wie een baby. Zij zijn net herdacht door de burgemeester. Die hoopt dat de komende tijd mensen een beetje naar elkaar omkijken. We brauchen ons. We brauchen ons gegenseitig... En trotz Distanz in corona is die menschliche Nähe de entscheidende factor. Tientallen mensen legden bloemen neer en staken kaarsen aan bij de plek waar het gebeurde. De dader is opgepakt, hij wordt vandaag verder verhoord. Het is ook coronacrisis op onze telefoons dit jaar. Apple heeft uitgerekend welke apps we het meest hebben gedownload. En op nummer 2 staat de coronamelder. De app die je waarschuwt als je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. De nummer 1 is Microsoft Teams. Die app waarmee je zo lekker op afstand kan vergaderen. Steeds minder Nederlanders vinden dat Piet zwart moet zijn. Blijkt uit een peiling van I&O Research. 39% vindt de zwarte kleur nu belangrijk. Een paar jaar geleden was dat nog 65%. De onderzoekers zien dat de steun voor Zwarte Piet al jaren afneemt. In 2018 zagen we dat vooral jongere Nederlanders... en Nederlanders die hoger opgeleid zijn... die waren toen anders gaan denken over Zwarte Piet. Dus daar nam het draagvlak af. En nu zijn vooral ouderen van mening veranderd. Goed nieuws over Formule 1-coureur Romain Grosjean. Hij is uit het ziekenhuis. Afgelopen zondag ging het helemaal mis bij een race in Bahrein. Vlak na de start crashen zijn auto. Oeh, er gebeurt iets heel naars in het achterveld. Er is een crash en er staat een auto in de fik. Meteen echt na een halve minuut rode vlag, wedstrijd stilgelegd. Wie is daar in vlammen en is de coureur daar op tijd weg? Iedereen van het gas af, wedstrijd stilgelegd. Een enorme klap in het achterveld. Onzichtbaar wie het is, want ik zie alleen maar vlammen. Daar kwam hij goed vanaf, hij liep alleen wat brandwonden op. Daarvan is hij nu grotendeels hersteld. Voor anderhalve weken hoopt Grosjean al alweer aan de start te staan. Dan is de laatste race van dit seizoen de Grand Prix van Abu Dhabi. Het weer het is bewolkt. In de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het is een gat of zes. Morgen ook een sombere dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel problemen op het spoor. Want van en naar Schiphol rijden veel minder treinen door een misselstoring. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. Gedraaid. Jazeker. Uh, ik, ik heb het gevoel dat er iets uh, nog uh, bij deze Elke nog wat achter uh, zit. Want wij hebben hier uh, bij Alternative FM nog een programma. dat heet uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, dat is een samenwerkingsverband met 3 voor 12 uh, Noord-Holland in dit geval. En uh, deze uh, man heeft uh, zijn uh, muziek uh, hier gemaakt in Noord-Holland. Uh, dat is ook de reden waarom uh, we hem draaien, dat is één ding. Maar uh, ik lees even op zijn bio, oh, dat staat dat, dat, dat hij uh, in Ermelo woont, dus in Gelderland. Eén kant van het verhaal, uh, dan zie ik ook uh, een, een naam Bergman uh, staan. En dat lijkt mij uh, toch, uh, he, dat, dat, dat, dat is een uh, wederhelft. En dan weet ik... Hé, hey, wij hebben ook nog iets van Elsa Birgitta Ber Bergman ge gedraaid. Bergman Oh nee, dan is het geen familie. Oh, heb ik het toch... <laughs> Oeh, ik haal een zeeperdier. <laughs> dan zou... Euh, <laughs> Het is toch eigenlijk een beetje, een beetje listig wat ik, wat ik hier zeg. Uh, ik voel me een beetje. Ik, ik haal twee namen door elkaar heen. Straks is het zo van: uh, hoe, zit dat dan? hoe zit dat dan? Nee, er is dus uh, niks aan de hand. Ik heb uh, gewoon uh, iets uh, verkeer, verkeerds uh, gemeld. Uh, ja, hoe voel je je dan? Een beetje door de grond heen zakken. Dat, dat idee. Hè, wat zeg jij, Walter? Laat maar een plaatje. Ja, laat me, laat me dat doen. Ik, ik krijg het een spaatsbraad van. <lacht> Tja, het overkomt je uh, soms wel eens. Maar goed, uh, Elke heet uh, de man, heet, uh, Elke Ankersmit. Uh, hij maakt muziek, komt dus uit Ermelo. Heeft dus niks uh, met uh, Elsa Birgitta Beckman uh, te maken. Dat, dat is het uh, verhaal. Uh, en uh, ja, wat, wat ik zeg, uh, eens in dezelfde tijd komen er van die uh, leuke singles door... Uh, die ik dan uh, heb ontdekt bij 3 voor 12 Noord-Holland... Ja, daar heb ik het vandaan. Uh, goed, ik uh, ga weer uh, gewoon verder tot de orde van de dag. Want anders dan, uh, wordt, het, dan wordt het helemaal uh, zoiets van. Uh, geef uh, een zandwoorden genoeg touw in haar uh, knoop zichzelf op. Zoiets. Dan hebben we altijd nog uh, het uh, spirituele gedeelte van, uh, van het uh, programma. Ik heb hem wel eens uh, eerder ergens uh, gedraaid in een verloren uur op de donderdagavond vooraf. Uh, dat ik alternatief FM uh, mocht doen. En dit is een beetje uit het uh, piratenperiode. Dus uit het bizarre platenvakje van mezelf. Tremaine and fall down. Dinsdagmorgen, deze van uh, The Birds met Jesus is just alright. Uh, ja, dat ja, heeft iets met uh, geloof, geloof ik uh, te maken. Dus <laughs> leuk woord, grapje. Straks over een minuut of tien gaan we praten met uh, de, vader Boskamp over het nieuws wat hij uh, gezien en beleefd heeft. Uh, ik uh, mag hem uh, tegenwoordig niet meer om half tien al appen... want dan uh, vergeet hij het. Dus dat heb ik uh, nu keurig netjes om 11 uur uh, gedaan. Dan uh, zit hij nog aan, een, uh, ja, aan de koffie, bij wijze van spreken. Uh, en dan, uh, ja, dan uh, gaat hij kijken of er uh, nog iets uh, te halen valt op het uh, nieuwsgebied. Nou, de man is er toch nog, hè, wat, uh, wat er gaat. Dus kunnen we hem ook wel even draaien. Dus verdienen met alleen... ook nog iets uh, heeft uh, gehad met de Bee Gees... of die die ook nog ergens ooit heeft ontmoet. Mick, kun, kun je daar een antwoord op geven? Goedemorgen, overigens. Nee, die heb ik die heb het nooit ontmoet. Nee? En, en, en, en ik moet je ook heel eerlijk zeggen... Ja. ...dat ik uh, uh, uh, niet zo'n groot uh, Bee Gees ben. Niet? Nee, nee. Ik vind ze altijd zingen alsof iemand... verschrikkelijk in een ballenstapje <laughs> <Dat's> staat. <laughs> nee, nee, ik ben hier niet zo dol op. Ik hou wel van, uh, van hoge zang. Ja, en dat is super mooi. En mijn mijn mijn liefst, mijn mijn mijn mijn, mijn uh... Mijn schat van een dimfna die vindt het prachtig. Ja. Maar wij hebben daar discussies over. Oké, okay, dus als, uh, als dimfna dit opzet... dan, uh, dan ga jij uh, de hond uitlaten ergens, of niet? Ja, ze zet het, ze zet het nooit op. <laughs> ze houdt heel erg van uh, Donald Fagan... en Steely En dat is ook mijn favoriet. Dus wat dat betreft komen we elkaar echt wel tegen. Ja. Maar dit is even een klein... maar hier gaan we eventjes uit elkaar. Ja, uh, maar overigens over Steely Dan en uh, Donald Fagan gesproken... dan uh, heb ik hier nog iemand uh, rondlopen... bij deze omroep. Dat is Gerland hoogman en die is ook een enorme liefhebber van Donald Fagan en, uh, en Stine okay. Den. Dus... Ik, heb hier, ik heb hier omdat ik mijn spullen weer heb. En in de Keizersstraat. ik heb al mijn spullen die jarenlang opgeslagen hebben gelegen die hebben weer bij me. Uh -huh. En hier, ik kijk nu uit. Uh, die, jammer dat radio natuurlijk niet visueel, nou ja, helemaal niet jammer, want dat is juist het, het mooie van radio. Ja. Dat, dat wij met onze stem en onze muziek uh, en, en, ...en eigenlijk een soort visuele boodschap uh, uh, verkondigen. Dat ja. is juist wel mooi. Ja. Maar ik kijk, hier, ik kijk hier recht op het uh, The Nightfly album van Dolph Vegen. Ja. ...en er staat op in grote letters... ...To Mick, enjoy Dolph Fager, met de handtekening. Ja, kijk, nou, dat bedoel ik. Dus dat, uh, dat ja, zijn gewoon... Ja, tuurlijk. Daar ben zo trots op. Ik? goed, we gaan het hebben over het nieuws. Want dat is. Uh, dat, want uh, je hebt natuurlijk uh, ongetwijfeld uh, een beetje zitten kijken uh, in het nieuws. Ja. Uh, ja. Want uh, gisteren, of ja, wat, wat, wat, het is vandaag 2 december. Ik uh, ja. gisteren al ergens een winkel, oh, uh, zou je niet uh, je mondkapje op uh, doen? Ja, Wat ja. heb je gedaan toen? Nou, ik heb een mondkapje bij me, dus ik heb het opgedaan. Ik zeg, ja, het is goed dat je het zegt, want uh, het is 1 december. Dus die maatregel is uh, ingegaan en uh, de wet uh, is de wet. Dus ja. ik heb mij uh, gewoon aan de wet uh, te moeten houden, toch? Ja, maar, maar als je nou straks, klaar uh, bent klaar met je uitzending, je gaat naar het stadhuisplein. Ja. En, en je, je loopt bij de Albert Heimer binnen. Ja. Dan hoef je niet je mondkapje op te zetten. Nee, dat, uh, dat vind of ik ook zo verbazingwekkend. De super case, Albert Heijn en Jumbo, die zijn niet van plan om hun klanten te wijzen als ze geen mondkapje dragen. Hmm. Vind je dat dan? Ja, dat vind ik een, en... beetje, een beetje raar. Als je dan op een gegeven moment een wet aanneemt uh, en zegt uh, het is voor drie maanden en vervolgens uh, zeg je er niks over. Oh. Beetje raar, beetje raar. Ja, ja, dat vind je raar, maar ik vind het eigenlijk gewoon goed. Waarom? <laughs> nou, ik, nou, kijk, heel simpel. Je kan hem een keer vergeten zijn. Of, of, of, er zijn allerlei omstandigheden die... die, die... Kijk, zij ze zeggen wel van, oké, okay, dat vind ik er zo goed. Uh -huh. Als er een agent binnenkomt en die ziet dat hij geen mondkapje draagt, yeah. dan krijgt hij een bekeuring krijgen. Ja, maar dat is bij de eerste keer een waarschuwing en uh, daarna uh, dan, uh, vlieg nee, je erop. Oké, okay, okay, maar dat zeggen ze dus. Ze ja. zeggen niet van, u komt er niet in, want u heeft geen mondkapje op. En Eigenlijk vind ik dat ook wel... Kijk, je bedoelt het risico, moet je gewoon zelf nemen, je bent geen klein. Kijk, nee. dat, is dus het, dat is dus het ding. Ja. En daarom, vind ik, daarom zeg ik dus, ik vind het eigenlijk wel prima. Maar hm. worden behandeld als kleine kinderen. Het hm. wordt steeds gekker en gekker. Ja. Nou. Maar ik zo zeggen van weet je wat, je moet, je moet het. U uh, uh, kunt alleen maar hier binnenkomen als je het wil helemaal achtervoor ziet. Weet je? Ja. Weet je, maar houd het op? Wat begint we houden het op? Want ja, die maatregelen die zijn natuurlijk maar goed, Dat is een ander verhaal. Die maatregelen die zijn. Vind ik bezopen, maar goed. Ja. Uh, uh, ik vind ook meer... Uh, ik, ik vind dat mondkapje... Heb je gezien wat... wat er is een filmpje gaande... Mm. In, in, in een relatie... Dat, uh, je ziet uh, dan Hugo, de jongen... Die staat uh, met een mondkapje op te praten... Maar je hoort hem niet. Nee. En rechtsonder, linksonder in beeld Hoor je vertellen dat mondkapjes schijnveiligheid zijn. Ja, ja, ja. Uh, dat, en dat is toch... Dan denk je, wat gaat het over, jongens? Ja, He? ja. Maar goed... Dat is, dat, dat, ja oké, okay, ik ben, ben het, uh, voor, voor, uh, ja weet je, uh, ik, ik heb daar een beetje een uh, mixed feeling. Maar goed, uh, gisteren uh, zei Tino, sta je bij ons ook uh, uh, zoiets aan tafel? Die zei op een gegeven moment, ja, uh, er wordt van alle kanten ontmoedigd om een winkel in te stappen. Maar wat doen de supermarkten? Dag aanbiedingen! Daar maakte hij zich uh, nogal erg boos over. En ik denk, ja, eigenlijk heeft hij nog uh, gelijk ook. Want, uh, want ja, wat moet je dan uh, doen? Moet je, moet je elke dag naar de supermarkt om boodschappen te halen? Dat is helemaal niet nodig, denk ik dan. Want daardoor vermijd je, je de drukte, denk ik dan. Dus, maar goed. Ja, oh ja, dat is wel even ver doorgedacht. Nee, ik ja, bedoel ja, bedoel. ja, dan hoef je ook de, dat mondkapje niet op te doen. Dan hoef je ook de deur niet uit. Als je nou gewoon heel uh, slim en strategisch inkoopt... dan kan je die dagaanbieding ook uh, gewoon uh, voor wat, uh, laten voor wat het is, denk ik. Denk ik. Dus, dus, wacht even, dus wacht even. Als dus, Albrechtijnsen zeggen weekaanbiedingen. Ja, ja, dat is beter. Weekaanbiedingen in plaats van dagaanbiedingen doen. Punt. Oké. Okay. ja, okay. ja Goed, of, uh, ja. ik weet niet of de Appie een dagaanbieding doet... maar ik weet wel dat die anderen... Uh, supermarkten dat wel doen. Hè? De Dirk, de, de DK en de Vomar, die, die doen het wel. Dus, dus ja, dan word je, okay. dus, dan word je uitgedaagd om uh, gewoon de supermarkt in te gaan. En uh, weer uh, weet ik van wat. Dus... Ik heb zoiets van, dag, aanbiedingen, zoiets. Ja, een woordgrap. Uh, goed. Ik vond het wel leuk, want ik had hem ook in mijn hoofd, dus je bent daar met de snel af. Zullen we doorgaan naar... Ja, ja, ja, want, want, want anders komen we er nooit uit. Maar goed, uh, de, nee, bij, uh, want de Verenigde Staten blijven soms ook hier en daar een beetje in het nieuws. Uh, dat heb ik ook inderdaad meegekregen, wat, wat jij, uh, jij wil vertellen. Oké, okay, nou ja, kijk, het, het, het, het Amerikaanse ministerie van Justitie, hè. Ja. Dit doet, on, doet onderzoek naar mogelijk misdrijf. wat er geld naar het Witte Huis is gesluist. Ja. in ruil voor een presidentieel gratiebesluit. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel heel erg. <lacht> heel bizar, weet je niet? Ja. Huh? Ja. Nou, die, die, die, die, die kwamen met, met de gerechtelijke stukken. Mm. En die zijn, die zijn ontsloten door een federale rechtbank. En die bracht dus dinsdag, dat was gisteren een bevel met veel zwartgelakte passages hè, naar ja, buiten, ja. waarin een onderzoek werd gelast naar omkopen in ruil van gratie. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel bizar weer, hè? Ja. Niets? ja. En over gratie gesproken, hm. wist jij dat, dat Trump uh, hij kan verlenen? En uh, wist jij dat hij uh, van zins is om uh, vooruitlopend op het moment dat hij gratie kan verlenen aan die mensen? Ja, of, ja als, dat kan, dat als, kan. Ja. als de kinderen eh, Rudy Giuliani graatje gaat verlenen, ja. terwijl eigenlijk er is nog helemaal geen rechtszaak eh, tegen, tegen zijn kinderen begonnen, nee. ook oh, niet tegen Rudy Giuliani, nee. maar alvast vooruitlopend op. Het, is, het klinkt zoiets als over je graf heen regeren. Want als uh, Joe Biden 20 januari dus uh, het Witte Huis uh, gaat betrekken... dan uh, hebben die mensen dus al gratis op zak. Ja, want Trump heeft gezegd dat. Dus dan kan uh, Biden uh, misschien iets doen en willen doen. Maar volgens mij uh, gaat het dan niet lukken, denk ik. Ja, misschien kan hij zich zorgen als ja, alvast van tevoren geven. <lacht> ja. Want... ja, daar is hij gek genoeg voor, denk ik eerlijk gezegd. Nou, ja, als je een maas in de wet ziet. Want deze man die heeft geen schaamte. Hè? Dat nee, is, nee. Nee, alles, uh, met die, die, die yeah. rechtszaken, die, die leveren niks op. Want William Barr, yeah. hè, die, die officier van justitie, yeah. dat is, dat is zo'n beetje de grootste, uh, uh, uh, maar ik mag het bijna niet zeggen, maar ik zeg het toch. Dus een beetje de grootste kontkruipel die Het <tie> is echt <tie tie> on <tie> ja. ongelooflijk, want eigenlijk ja. van alle ministers is de minister van justitie eigenlijk ongenaakbaar. Hè? Ja. Want die staat eigenlijk los, die heeft geen. Eigenlijk, ja het is heel raar misschien... maar die hoeft niet zo'n enorme verantwoording af te leggen. Want die, die moet echt uh, uh, ongenaakbaar zijn. Omdat als Trump uh, uh, misstanden doet... dan moet hij als officier van justitie daar uh, uh, in actie komen. Ja. Ja. Maar die, die was, die was ongelooflijk. Die, die deed dingen die, waarvan je dacht... van, nou, dat kan een minister van justitie nooit doen. Ja. Die heeft dus gezegd dat uh, uh, uh, er geen uh, uh, fraude uh, gevonden is... In, in al die staten van de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk ook wel. Ja, dan, is het, dan kan je wel vroegelijk aannemen. Dat je, dat je moet sluiten. Mm. dat hele gebeuren. Want het kost miljoenen, die, die, die, die hertellingen en, uh, en rechtszaken. Ja. Maar die, die Giuliani die gaat gewoon door, hoor. Dat maakt niet uit. Ja. Hij heeft gewoon een postbus voor kop en die gaat gewoon door. Ja. <laughs> <Die> <laughs> ja, staat voor de rechter te dagen. Ja, ja. ja. ja. Jong, ja. Jong, jong, jong, ja. Jong, weet je. En, en wat erg is, is ja. dat Amerikaanse volk, die wordt je de dupe van, hè? Dat geloof ik ook wel, ja. Ja, want en, en, en het gaat al zover dat um, in uh, Georgia is er een uh, republikeinse uh, gouverneur of Weet ik wel wat, een van de mensen die daar uh, de verkiezingen heeft uh, be begeleid. Die is er klip uh, en klaar over. Die, is er, uh, ja, die zegt: Dit willen we dus uh, gewoon niet: dat, dat mensen tegen elkaar opgehitst worden en dat er straks uh, ja, een geweldspiraal gaat losbarsten. Want dat, is, uh, dat, dat heb ik ook uh, even ergens uh, meegekregen. Um, en de, ja, de man is uh, uitgesproken. Die zegt, uh, wat, uh, wat hier gebeurt is dat de halve uh, republikeinse partij gegijzeld wordt door, uh, door mensen van Trump. Dus, dus ja, uh, ik denk dat uh, de republikeinen binnenskamers een heel groot probleem hebben op dit moment. Ja, precies. Dat denk ik. Maar goed. Um, we gaan even naar het uh, laatste onderdeel. Uh, de boeken. Ja, er zijn drie boeken verschenen van, ja. van mensen die ik, die ik uh, ken. Ja, nou... Dat en, en, en, ik, en in één boek staat er zelfs een, een, een stukje over mij. Oh ja? En dat is dus helemaal bijzonder. Allard kallof. Uh, Laten we beginnen met het boek van onze boomeranger... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, misschien wel langste man van Nederland. Tino Stuy. Ja, ja. met yes, Die stuur aandacht aan ja, besteed. Ja, maar ik moet toch wel even, ik weet het, het is geen nieuws misschien, maar ik moet er toch wel iets over zeggen. Want ja. ik, vind, ik vind het boek echt, ik heb zo liggen, liggen lach in. <lacht> ja. en, en dan zegt mijn vriendin, waar lach je nou zo om? Ik zeg, nou, moet je, moet je nou eens luisteren. En dan lees ik dus bijvoorbeeld het uh, voorwoord uh, voor, van Michel van Egmond, mm. over dat oh, <lacht> die Tino tegen hem zegt. Wist jij dat je geen neus hebt? Uh, ja, dat heb en, ik ook gelezen, ja. En, en dat ze dan uh, die, die, die, die kerk ingaan waarbij ze allerlei ledematen in was hebben. Ja. En uh, ja. dat op weg moet ook goed met het papiertje uitpakken. <laughs> dat zit dan een neus in. Ja, ja, ja. Dat, dat heb ik ook gelezen, ja. Dat zegt van nou, dat is er ook wel op gelost. <laughs> ja. Ja. Heb ik zo goed wachten, nog steeds. Dat dus ik aan het denken, moet ik gewoon lachen. Ja. Ik vind dat ik vind dat boek echt, ik vind dat iedereen, en dat is niet omdat ik nu reclame van Tino maakt, omdat hij voor mannenzaken schrijft, en ik maak ook reclame omdat hij eh, bij jou te dinsdag, of jij met Tino en met Gert ja. en, en met die achterlijke dingetjes. Ja. <laughs> ja. Dat, dat zeg ik daar niet op, maar dat boek is echt, dat moet iedereen kopen. Ja. Gewoon www.hillywoodac.nl. Dat, dat is gewoon echt te grappig. Ja. Nou, Oké. Okay. boek is uh, uh, Oude Pik. Het ja. boek van Kees Baars. Kees Baars! Ja, daar zal jij dan wel in voor zijn gekomen, denk ik dan. Nee, daar kom ik niet ervoor. voor. Daar kom jij niet ervoor. Nou joh, dat is nog helemaal terecht, want ik heb, ik heb altijd bij dit kant gewerkt. Ja. En nooit bij oor. Maar dat boek, dat leest ook als een sneltrein. Ja. Die, de, de, de, die man die heeft, hè, die was dus zeg maar de, de, de hardrock specialist van muziek aan het oor. Ja. En die heeft, die heeft eigenhandig twee bands in Nederland geïntroduceerd, dus Queen, hè? Ja. en het, het midloof. Ja. Hij was de eerste die ze zag en wist meteen dat ze goed waren. En eh, ik, ik denk dat Midloof ook internationaal heel veel gehad heeft aan het feit dat Cash Bars ja. uh, uh, uh, als een van de eerste, ter wereld die groep zag en die groep helemaal te gek vond. Mm. En we hebben toch de midloof, ja. natuurlijk. Ja. En, uh, ja, en later is hij dus uh, uh, countdown gaan doen. Countdown huh? uh, Café, samen met Alfred ja, Lagarde. Ik uh, bleef er altijd nog uh, voor wakker uh, als uh, Currie en Van Inkel geweest waren. En st uh, later Stennis en ja. in Van Inkel. Want ja. Ja, ik, uh, en, ik, ik vond het gewoon een weergeloos programma, dat Countdown Café. Ja, hij was eigenlijk ook een van de eerste uh, uh, uh, sidekicks, hè? Want uh, uh, dat was niet. Ja. Nu niet, ah, niet helemaal. Ger is de eerste. Ger is de eerste. Ger is echt de eerste. Dus, uh, ja. ja, maar toen was hij al. Ja, maar hij. Uh, niet, niet officieel, hij was... Hij nou, was... officieus. Maar uh, laten, we zeggen, uh, laten we zeggen, onze eigen Ger is toch, naar mijn idee, echt de eerste geweest. Naast Tom ja, Bull. Maar goed. Hij was, gewoon, hij was gewoon een brutale plugger. Hij, <laughs> <laughs> hij was gewoon, weet ik, ja. ik bracht die periode hitkant rond. En ja. toen johamd ze hem drie op, uh, ja. op, uh, op, uh, op de woensdag. Ja. En dan kwam ik naar binnen en, jongen, die gerry, die had kraantjes daar. <laughs> <laughs> en die liep dus iedereen naar binnen. Gewoon zo'n programma hadden, hè, bij... Ja. bij, bij uh, bij Maat, uh, Maart, ja. Fritz ja. uh, murders. dat maakte geen zak uit, daar ging iedereen binnen, dat was echt geweldig. Ja, uh, maar goed, over Kees Baars uh, gesproken, hij was inderdaad de sidekick van Alfred Lagarde in dat uh, programma, en uh, dat ja. boek, natuurlijk. Het boek is geweldig. Het boek leest, ook dat boek, kijk, bij, T bij Tino heb je allemaal hele leuke Aparte verhalen die altijd een pointe hebben, die altijd ergens naartoe gaan. Uh -huh. En dan denk je: van hè, komt, de mop komt, uh, komt, er komt eruit, helemaal gewoon. Uh -huh. En dit boek leest een beetje door. Dat is een beetje de autobiografie van Kees. Uh -huh. hij is later ook, is, hij, uh, is hij samen met. Uh, ja, met. met, met, met is, hij, is hij autoprogramma's gaan maken? Uh -huh. Dat is ook fantastisch op televisie. Dat, dat is, en, en, en ik ben even de naam van die man kwijt, hoe heet je goeie acteur en oude beer. Ja, ik... Een Amsterdam speelde die, hoe heet die nou ook weer? Uh, ik weet het ook niet, eventjes uh, uit mijn dat hoofd. Uit, maar ik kom er straks op. Ja. En dan heb je, natuurlijk ook, heb je natuurlijk ook het geweldige boek over John de Mol, hè, waar heel veel om te doen is. Hè. Ja, John dat, de Mol? Boek is, ja, over de familie de Mol. Ja. Het boek van Mark Koster. Uh, ja, Mark Koster is, uh, heeft dat eens uh, bij uh, WNL uh, vaak aangeschoven als... Uh, ja, dat ja. is een hele goede journalist. Hij was hoofdredacteur van Nieuwe Levin. Ja. En uh, hij was een topjournalist. En die heeft dat geschreven. Uh -huh. Hartstikke goed boek. Uh, nou, hartstikke goed. Ik, ik moet er heel erg om, uh, om, om smullen, want het is natuurlijk... Uh, het, het, ook dat leest als een sneltrein. Ja. Een, een, een goede, een, en daar kom jij in voor? Daar kom ik hier voor, ja. Ja, en wat heeft hij over jou te vertellen? Nou, ik zal je even een stukje voorlezen. Zie je dat wel Nou, vertel. Ik, stuur, ik zal even een stukje voorlezen. Ja. Nou, de medewerker van Linda, want dat ben ik dan, hè, wordt voor het eerst ook geconfronteerd met de ijzige redactiementaliteit van John de Mol. Op een dag net producent Boskamp even apart, vlak voor een redactievergadering. Buiten de Pandas-studio vraagt de Mol, sigaret in zijn hand, aan de redacteur of hij ervoor kan zorgen dat zijn vriendin. Die zingt in het disco-repertoire van Centerfold, zich een beetje gedijsd houdt. Boskamp en de Mol zijn allebei betrokken bij het management van de Stoepoesformatie... Maar de Cecilia Delary, de vriendin van Boskamp, kan zich niet vinden in het disco-repertoire. Nu ik, kom aan het woord hè, toen ik zei dat ik haar niet aan een lijk touwtje had, zei hij. Nou, dan kijken we wel waar het schip strandt. Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Dat kwam heel bedreigend over. Dat was het moment dat ik echt bang van hem was. Nou, dat staat er onder andere in. Hmm. En, en dat euh, weerleg jij dus en eigenlijk? Er, en dan gaan er nog een paar pagina's door. En dan denk ik bij mezelf, nou ja, dan maak ik mezelf geen vrienden mee met de mol. Maar bij de mol sta ik al sinds 1990 op de zwarte lijst. En dan is het voorbij, hè? Hm. Dus uh, ik, maak, ik kan ook geen vrienden meer met de mol. <lacht> Ja. Dus dat boek is ook een aanrader. Dus we hebben Mark Koster, we hebben Kees Baars en we hebben die geweldige Tino Stein. Goed. En dat zijn een eentjes vandaag, Vin. Oké, okay, uh, we hebben ruim bijna uh, nou, een bijna kwartier, dus uh, ik ga je even wat draaien. Vind je het goed? Juist ja, goed hoor. Oké, okay, dat uh, gaan we doen met de uh, Lighthouse van Fabian de Dammers. Moet die wel. Uh... Juist. It's sad We gaan het dames met uh, The Lighthouse. Ik uh, ga rappen uh, door. Hier is uh, de laatste van, Sil uh, van Lilith Merlo. In Speak your heart. Opletten dat je dus niet in de war raakt met die andere Speak Your Mind. van uh, Noah Lorin, Want dat, uh, dat is ook iets met uh, spreken, maar dan vanuit, uh, uh, vanuit je mind. En dit is spreken vanuit je hart. Uh, Daarom komt er over, uh, trouwens ook hier uit uh, de buurt vandaan. Nou, we hebben er nog eentje. En dat is dan uh, mooi om mee af te sluiten, denk ik. De Beatles. En ik zeg tot morgen tussen 8 en 10. Dag.